Vanavond en vannacht bijna overal droog. Morgen eerst zon, vooral in het oosten. Maar in de middag meer bewolking en in de avond kan daar een spat regen uitvallen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een normale woensdagavond spits. Er staan vierders van 4 kilometer en langer. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor Afrit Bunschoten 5 kilometer. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor Afrit Bunschoten 4 A4 Den Haag Amsterdam voor Zoeterwoude 6. De A4 van Amsterdam naar Den Haag voor Zoeterwoude 8. De Ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koenten 04. De A12 Utrecht Den Haag voor Woerden 5 kilometer voor Zevenhuizen ook 5. A15 Rotterdam richting Gorkum voor Sliedrecht 4. A16 Rotterdam richting Breda voor Knopert Klaverpolder 5 kilometer. Dat komt er een ongeluk. De A20 Hoefnolant richting Gouda voor de Brugseplein 5. A27 van Utrecht naar Breda voor Lexmond 4 en voor de brug bij Gorkum ook 4 kilometer. A28 Utrecht-Zwolle voor Leusden 5. En de langste vierde zal op de A15 Europoort richting Rotterdam. Tussen Rozenburg en Rotterdam-Sjaarloos 14 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In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 Let me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 Van mensen. Mensen. Mensen. de mensen, mensen, mensen. de mensen, En de Ik ben de leukste, Ik ben de leukste Ik ben de leukste, Ik ben de leukste Ik ben de leukste, Ik ben de Van Zandvoort op honderd zes punt Queen of Only She had some trouble Doo doo.